Twee uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Iraanse president Ahmadinejad is begonnen aan een rondreis door Latijns-Amerika. Hij is nu in Venezuela, waar hij een bezoek brengt aan president Chavez. Ahmadinejad werd verwelkomd door een delegatie van 100 man. In een speech legde Chavez de oproep van de VS... om alle contacten met Iran te verbreken naast zich neer. Hij voegde daaraan toe dat Latijns-Amerika nooit meer zal knielen voor de Yankees.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 De Engelse voetbalclub Liverpool is voor de derde keer in korte tijd in opspraak geraakt. Middenvelder en international Stuart Downing is gisteravond samen met een vrouw opgepakt. Ze zouden in een pub zijn ex-vriendin hebben mishandeld. Liverpool kwam de afgelopen week ook al negatief in het nieuws door twee racistische incidenten. Aanvaller Luis Suarez werd voor acht wedstrijden geschorst omdat hij in een wedstrijd tegen Manchester United zeven keer neger tegen Patrice Evra had gezegd en de supporter van Liverpool ging zich vrijdag te buiten... aan een racistische scheldpartij tegen een speler van Oldham Athletic. Dan het weer, overwegend bewolkt en plaatselijk wat regen. Minima tussen 3 en 6 graden. Overdag bewolkt en lichte regen of motregen. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven.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 Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Groentevrouw is nog even op kerstreces. Volgende week is ze er weer. En, en gelukkig nieuwjaar natuurlijk voor iedereen. Uh, uh, mijn va gast uh, vannacht die heeft een uh, heel aangenaam warm, oud en nieuw gevuurd, toch? Hoe warm ja, was ja. het? Nou, uh, 30 graden of zoiets. Dat is uh, heel, heel fijn. Nou, hier, hij is op retour. Uh, hij was hier uh, drie jaar geleden bijna. Is dat weer? Kroop? Time flies. Ik ja. weet het niet meer, joh. Ko van Geemert, uh, schrijver van uh, meerdere fijne boeken. Uh, is mij, wederom mijn gast. En hij was met Oud en Nieuw en uh, met Wilma, zijn vrouw, in Indonesië. En waar in Indonesië? In Indonesië? Java. Ja. En... Alleen Java. Ze wilden ons allemaal ook naar Bali hebben, maar dat hebben we weten te voorkomen. Ja. Dat vonden we niet zo leuk een paar jaar geleden toen we daar waren. Omdat... Nou, het was zo'n zo erg hoog torremolinos gehaald, Tenminste, waar wij waren in Den Passag destijds. Het is vast leuk als je op het strand wil liggen... maar daar hadden we toch niet zo behoefte aan. Nee, en wat heb je op Java gedaan? We hebben een grondreis gemaakt met z'n tweede. Alles gezien, net, net als met iedereen op Java doet, hebben we gemerkt dat er voortdurend dezelfde mensen tegen. Echt waar? Ja, er zijn van die steden, die, dat moet je in blijkbaar. En, nou ja, Borobudur natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En nou ja, Jakarta. Ja, het ja, was erg interessant. Had jij die, uh, hebben jullie die documentaire serie gezien? Stand van de Maan, Stand van de Sterren, Nee, de ik heb het niet gezien. Nee. Oh, ga ik je hoor. die is echt prachtig. Ja? Okay. Ja, dat is echt. Uh, nou, dat vind ik wel. Die, die moet je zien eigenlijk. Goed. Zijn Indonesische een Hij heeft ook een grote prijs gewonnen. Ik ben zijn naam kwijt. Hij heeft een dubbele achternaam. Jongens, kun je dat even op. Zoals op de ITVA of zo was dat te zien. Ja, hij heeft hier een prijs gewonnen. Kan even stand van de man. Even. even. Goed. De, deze, deze, deze doet het helemaal niet, deze computer. Nou goed, oké. Okay. Maakt allemaal niet uit. De aan, uh, aanleiding van jouw aanwezigheid hier is het. Uh, Lekkere, zeg maar, oude meukboek. Lexicon van verdwenen dingen. Dat is uitgegeven bij Fontaine en Noé. Dat heb je samengemaakt met uh, uh, Jack Botermans. Ja, die, die heeft van... de plaatjes. Bedankt. Precies, de plaatjes. Hij is van huis uit is ontwerper. En die heeft al, ik, ik zag het, ik zei hem even genoeg. Hij heeft 50 boeken. <laughs> ja, ik weet niet of het altijd dezelfde plaatjes zijn. Dat heb ik niet gecontroleerd. Maar ze zijn geslaagd, ik. <laughs> Kennen jullie elkaar al? Hiervoor niet, hey. nee. Ja. Dus het is de, de uitgever die jullie aan elkaar gekoppeld ja, hebben? Ja, precies. Want jij hebt gewoon een hele goede pen. Goed, hoe, hoeveel titels heb jij ondertussen op je naam? Een stuk of tien? M nou, wel meer zelfs, ja. Ik ja. Ja. Ben, ben al wel een tijdje bezig, maar... Ja. In de schaduw, hoe zou ik maar zeggen? Het wordt helaas nooit een bestseller. Ik doe mijn de best altijd, maar het wil niet lukken tot reden. Misschien uh, komt daar verandering in. Nou, maar jij bent onder andere wereldberoemd in je eigen buurt, de plantagebuurt. Dat is waar, Dat ja. is waar zeker. Je hebt boeken geschreven over de plantagebuurt, ja. over de hortus waar je op uitkijkt. Over artists bij jou om de hoek. Boeken uh, met literaire wandelingen, niet alleen in Amsterdam, maar ook in Paramaribo. Ja. En volgens mij is er eentje, komt er binnenkort eentje over Willemstad. Ja, binnenkort weet ik niet, maar daar ben ik wel hard aan bezig. Ja. Okay. Maar dat moet nog allemaal uh, een beetje vorm krijgen. Uh, ik, ik krijg nou eindelijk die naam door. Dat is uh, uh, Leonard uh, Retel Helmig, die die mooie documentaires hm. gemaakt heeft ga ik jou lenen. Ik moet Goed, je langsbrengen. prima. Uh, ik dacht, uh, we, uh, zullen wij gelijk een, een, een vraag stellen aan de luisteraars? Dan, uh, want we hebben drie van die lexicons uh, van uh, verdwenen dingen. Echt een zeer aangenaam boekje. Uh, en wij uh, te, te geven voor degene die de juiste antwoorden heeft... op een aantal vragen die we stellen. Zullen we gelijk de eerste maar doen? O ja, leuk. Nou, jij mag hem stellen. En uh, dan moet u bellen naar 0800-1121. En het nummer is... De vraag is? Um, de vraag is. Moesten ze niet eerst. Een, ja, doe dat. Maar Moesten niet eerst dat geluid. Geluidsfragment... Nee, dit zonder geluidsfragment. Of... Ah, dat is dat. Uh, dat is dat. Over die sliertjes. Yes. Ja. Over de sliertjes. Ik ja, ja, okay. mag het toch zeggen, ja, ja, ja, ja. verraad ik niets meer. Nee. De eerste vraag. Wie kon je s'nachts wakker maken voor soep met sliertjes? 0800 1121 en wij gaan back in time met sweet memory. de telefoon, Adrie. Goedenacht, Adrie. Ja, hoe joh, meneer Popie. zo met verliekjes. En wie zei dat? Verliekje uh, dus dus uh, Wat was het? Wim Pruis, he? Zeg je het goed? Ja. Uh, ik weet niet wie speelde hem, dacht je? Wat? Uh, Wim, Wim of Wim Duijzen? Oh, dat weet ik niet meer. Ik weet niet meer. Maar je hebt het helemaal goed, Adrie. Oh, je hebt geen koptelefoon op, hè? Ik hoorde, op, ik hoorde he? het niet. Maar oh, shit, ik moet, uh, Misschien kan iemand dat regelen nog, jongens. Uh, dat ik uh, ook een koptelefoon krijg. Want ik hoorde niet wat, wat Adrie zei. Nee, precies. Dat is nou jammer. Maar uh, jij hebt het in ieder geval goed, Adrie. Dus ja, als je... Ja. Aan, hartstikke fijn. Uh, was jij een fan van uh, Pipo? Wat? Wat zei je? Was jij een fan van Pipo? Altijd nog. Altijd <laughs> ik, nog? Ik oh. vond die net Pipo, vond ik nooit wat. Ik had ja, naderhand van die banden of op video, weet je. En dan werd het overgespeeld en werd Corwin uh, verenigd naar het Dat Ja. Maar dat werd nooit wat. Nee, dat werd helemaal nooit, dat heb je helemaal gelijk in. Ja. Nou, Adrie, blijf ja, aan ja. de, de lijn. Goed gedaan, ja, je ja, jij krijgt een boek toegestuurd. Oh jee. Nou, hartstikke fijn. Leuk, hartstikke leuk. Hey, Goedendag nog en blijf luisteren. Ja? We ja? gaan heen en weer lopen door de plantage naar die meneer. Ja, hè? Daar zit hij lopen. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. dag. Ja. Uh, nou, dat is. Uh, uh, wacht even, jongens, eventjes de regie. Ik wil heel graag dat Co ook een uh, koptelefoon krijgt. Kan dat even? Nou goed, dat, uh, nou, het was Felicio. Niet het was, was Felicio, even dus ik een dus hele uh, uit de Pipo-serie. Uh, ja, soep met sliertjes. Precies. Ik ga even opzommen wat er vannacht allemaal uh, verder gaat gebeuren. Uh, we hebben een hoorspel. Hou je daarvan, Ko? Ja. Echt waar? Ik erg van. Ja. ja? Kan jij je titels herinneren die indruk op jou gemaakt hebben? Het uh, uh, Mo, uh, uh, Monigste man van de maan, of zo, van so vroeger. Uh, um, uh, ik combineer nu weer die twee dingen. Uh, uh, Paal Vlaanderen natuurlijk. Ja, uh, yeah, verder... Uh, spannende dingen van Francis Durbridge, kan ik me nog uh, dingen herinneren. Ja, maar dat was dus Paal Vlaanderen, hè? De ja, maar ook andere wel. Maar goed, het... het ik vond het erg mooi en het wordt nu weer voor een deel opnieuw uitgegeven. Dat vind ik ook erg leuk. Zo die Rubinstein. Ja, precies. Die heeft dus die grote dingen van Leon Povel. Die dus net 100 geworden is. Oh, kijk eens aan. Ja, we hebben een heleboel titels. is verdwenen ding. Nee, nee, nee, dat is waar. Nou, ik heb in ieder geval een mooie gevonden voor vannacht. Volgens mij was het een tip van uh, Marlies Cordia. He, ooit hoorspelkoningin en nu mededirecteur van de Hoorspelfabriek. En maakt nog steeds prachtige hoorspelen. Uh, kijk maar op haar site, hoorspelfabriek.nl. Uh, ik heb een, uh, een, een, een hoorspel gevonden, uh, gebaseerd op een roman... Le Jardin d'Acclimation. Oh nee, nee, nee, nee, nee, De Valise. Maar het is van de schrijver, um, hoe heet hij nou? Uh, Yvon Navar, geloof ik, ja. En die heeft in 1980 de prix Concours gewonnen voor zijn roman Le Jardin d'Acclimation. Zo was het. En het gaat over een echtpaar dat in opdracht van hun zoon uh, elkaar uh, treft in diens huis van die zoon. En het is eigenlijk vergelijkbaar met Wie is er bang voor Virginia Woolf van Elby, Met het verschil dat er nu dus wel een zoon bestaat. Mm. Nou, het is heel mooi gedaan door Guus Hermes Ach, en, uh, en uh, Wim Dikker. Ja, die ken ik. Dat was een vrouw ook. Dat is een vrouw, ja. Nee, maar dat zijn vrouw. Echt waar? Ja. Oh, nou, ze spelen dus een echtpaar. Ik vind het ze uh, heel goed man. Ja, geweldig. Nou, goed. Ik kondigde al in, uh, in uitzending van 5 december aan... maar toen bleven Signe Tollefsen en Ralf Timmerman een half uurtje langer plakken. Maar vannacht is er dan toch eindelijk uh, dat bijzondere verhaal... verteld door Nancy Wiltink. Zij studeerde Nederlands en dramaturgie en is uiteindelijk verhalenvertelster geworden. Nou, en ik luisterde naar zo'n verhaal in haar fleurige caravan... op het International Storytelling Festival. Dat was in Amsterdam Noord ergens. En nu mag u het horen. En het verhaal heet Zwit. ben jij wel eens in de Belmerbaas geweest? Nee. Ik, ik heb... nooit kennis gehad of vrienden die daar. Uh, die daar werkten? Die daar moesten blijven? Nee. Ik nee. wel. Ja, nou, van <laughs> harte. <laughs> nee. nee, ik ben nou ja, eens geweest. Misschien wel, maar dan weet ik het niet. Nou ze ja. Ze hebben we niet uitgenodigd. Oh, ze hebben je niet uitgenodigd. Nee, nee ik, de, een van de favoriete oppassen van mijn dochter... dochtertje toen ze nog klein was. Die, die was daar helemaal per buis beland. Mm -hmm. En die zijn we dus gaan opzoeken. Dat was heel leuk, met zo'n klein kind mee. Maar ik heb er ook opgetreden. In die, oh, nee. uh, een keer met kerstmis. Ik denk 1989 of zo. Voor, hebben we voor vier optredens gedaan, voor die torens. Want je, wat krijgen we nou? oh nee, dat was even een muziekje tussendoor. Maar goed, uh, um, um, ik, ik heb daar uh, uh, die, die gevangenis. Ik, die ja, zijn... ik weet wel mensen die met gevangenen gedichten hebben gemaakt. Dat, dat was ook een mooie ervaring, heb ik begrepen. Maar soms erg een mooie gedicht ook. Met gevangenen? Ja. All right. Nou, de Belmabaris die is gebouwd in 78. Hè, als eerste humane gevangenis met... Uh, met grote ramen zonder tralies. Die zijn er uiteindelijk later toch wel weer achter, bijgekomen. Als een soort lamellen. Maar goed, binnenkort gaat hij waarschijnlijk tegen de vlakte. Nou, dan zeggen ze dat al jaren. Maar omdat die grond daar natuurlijk peperduur is... Hè, vlakbij het Amstelstation... Uh, het leuke is, is dat uh, de fotograaf Nico Bik nu de Belmer Bayens helemaal vereeuwigd heeft. Zo sek als het maar kan. Hè. Geen gevangenen of bewakers op de foto's, maar puur de ruimte. He, we denken de rest zelf maar. En ik had een gesprek met Nico, dus dat komt uh, later in het programma. Hm. Nou, wat verder uh, Tuurlijk is Jan er weer met een uh, vers mysterie van Emily... en een aflevering van zijn Track Tracers... En herhaal ik een mooi Goudmijnverhaal. Iedere vrijdag op de Karoop Radio 5 tussen 2 en 4 s'middags. Luister eens een keertje, echt de moeite waard. Naar nou, de website www.adelinevanlier.nl. Heb je jezelf erop gezien? Heb je gekeken? Nee. Nou, ik heb een leuke foto van jou erop gezet. Hoe kom je daar aan? Nou, gewoon googlen, net ja. zoals jij. Je bent toch. Het ja, hele je, je... Nee, boekje er ook bij elkaar. Hou je in. <laughs> Ja goed, moet je maar kijken. Nou, je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Je kan ook mij bevrienden op uh, Adeline van Lier en Facebook. Daar ja, dan post ik ook vaak die podcasts. Kijk, dat is nou een audiogrit. Oh ja. Het heeft een... Uh, ik voor, een tingeltje. Ja. tingeltje. Wat het, wat Henk Hofstede heeft het volgens mij uh, dus, gecomponeerd. Dat hoorde het, wat het daar komt, hoor niet. Is er nu nog iets toe? Nee, is klaar. Oké. Oh, Jongens, ik heb nou drie keer gevraagd. Moet ik een vier keer vragen, een koptelefoon voor hem? Nee, komt niet over. Voren jullie het niet. Nou goed. Oké, okay, nou, Ko van Gemert, mijn gast vannacht. Uh, jij hebt meegenomen als eerste stuk muziek. Een stuk muziek uit 1967. Ja, je, hebt, je hebt, het had een speciale reden. Je hebt het me gevraagd. Ja, precies. Laten we dat even inderdaad... Ja, uh... want anders denken ze dat ik zomaar iets bedacht. heb. Nee. Uh, en journaliste Paul Arnoldsen van uh, Parool, goede vriend van jou... Uh, uh, die heeft uh, mij een tip gegeven. Zegt hij, ah, waarom vraag je niet aan jouw gasten... Uh, vier stukken muziek uh, die ze gedraaid willen hebben op hun begrafenis. En dan kunnen ze aan de hand van die stukken muziek vertellen over hun leven... Ik dacht, nou, dat is wel een beetje... Ik denk, ik weet niet of ik dat zomaar durf te vragen aan mensen. Maar ik dacht, als ik het aan iemand durf te vragen, dan is het co. Cool, want ja. jij kent Paul. Ja. En uh, jij begrijpt zijn humor en zijn Zeker. inzet. Dus... Nee, ik, ik vind het ook wel een goed, een goed uitgangspunt. Ik had er ook natuurlijk wel eens eerder over gedacht. Maar uh, ja, dat, dat stel je toch maar een beetje uit. Hoewel... Wat ik eigenlijk nog belangrijker vind... is dat ik van plan ben om een, zelf een tekst in te spreken... die dan afgedraaid wordt als ik ben overleden. Oh ja? Omdat ik me tamelijk erger aan die, aan die speeches van mensen over een uh, nabestaande... En, en omdat ik dat eigenlijk ook anderen niet wil aandoen... en omdat ik toch zelf denk dat ik ongeveer wel de enige ben... die iets over mezelf te vertellen heb. Dus dat... En wie moet het dan voorlezen? Oh, dat nee, spreek dat je in ik in. Dat spreek ik dan in. En dan. het punt is alleen een beetje dat wanneer is het stand een eerste moment dat je dat gaat doen. Want dan lijkt wel of, of je het dan ook misschien een beetje oproept. Ja. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ik moet er wel binnenkort uh, nou, wel over. Zeg. Ja, nou, ja. Stel je voor dat ik eens iets straks. Uh, op... Maar dan moet je dus uh, elk jaar een revisie maken. Als ik dat nodig zou vinden, zou ik dat doen. Nou ja, goed, dat, dat, dat is ook een vraag die je nog wel eens aan, aan iemand kan stellen. Maar dat gaat er misschien. Dan wordt dat echt wel heel persoonlijk, denk ik. Dus ik heb er bij wat de muziek vindt, gehouden. En wat vindt Wilma daarvan? Uh, dat heb ik eigenlijk niet zo gevraagd. Ik weet wel dat Wilma nu prettig vindt dat ze weet wat ze moet uitzoeken als ik ben overleden. Want de muziek is er in ieder geval bekend. <lacht> Misschien kunnen we straks een bandje of weten tegenwoordig van je meekrijgen. Dan kan okay. ze het gewoon okay, als alles dat gewoon als helemaal afspelen. Oh ja, Dat right. wel leuk Oké, okay, goed. Uh, nou ja, de, ik, ik dacht, uh, ik ben helemaal niet zo van familie, maar ik heb een kleine familie en ik dacht van uh, laat ik maar op een of andere manier mijn vader en mijn moeder, die al verleden zijn, hier door een uh, muziek te draaien, ik zeg nog steeds draaien, maar ik begrijp het ook nog, te laten afspelen, die ook bij die uh, crematies uh, te horen waren. En dat is om te beginnen, mijn vader is in 73 overleden. En toen hebben we... Hij was op die muziek van Proco Herm. En toen hebben we... Uh, jouw vader was modern wel voor zijn tijd. was ontzettend modern, ja. Ja, dat, ja. dat, dat, dat aanmerkelijk moderner dan <lacht> ik. Maar goed, hij heeft... Uh, Want hij is uh, uit 1917 of zo, was jouw vader. Hij is uit 1917. je hebt helemaal gelijk. En ik dacht, laat ik dan dus dat White and Shade of P laten horen. En uh, ik heb gedichtjes over mijn vader en mijn moeder gemaakt. Dus laat ik, als je het goed vindt... Ja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 you oh. The sí, C sí. Harem, A Wider Shade of Pale. De keuze van uh, eigenlijk een, een, een lievelingslied van uh, de vader van Co van Geemert, mijn gast uh, vannacht. Uh, een, een, een, een muziekstuk uit 67, dus toen was jouw vader al. die komt in 1970, die was toen al 50. Ja, en hij is op zijn 54ste overleden, dus dat. Uh... Ja. Dus ja, dat zat niet zo heel ver uit elkaar, dat, dat nummer... Nee. Ja, inderdaad. 54. Maar 67, weet je, um, um, uh, dat staat ook in jouw boekje Verdwenen Dingen. Het lexicon van Verdwenen Dingen. her uh, mijn vader, ja. die was, is uit 1916, dus die is nog een jaartje ouder dan oh, jouw uh, vader was. Een jaartje ouder, die is ook al twintig jaar dood. Uh, die, uh, uh, die was naar Londen. Ja. Voor zijn werk en die is toen in die musical beland, oh, dus ja. 68 of 69. Hè? Ja, en dat vond hij zo fantastisch ja? dat hij twee keer is gaan kijken. Mijn vader, mijn stijve vader, die alleen maar van wereldmuziek, die was helemaal hotel de botel van uh, Her. 99. Hij kwam thuis met de LP, weet je wel? Oh, ja. En, en dus het boekje, het ja. tekstboekje. Ja. Ja. Niet te geloven, grappig. Ja. Want dat is, dat is iets wat erin staat, toch? Ja, met die ja. Nieuwe, ja, ja. Het staat erin. En ook nog welke Nederlanders er later in zijn gaan spelen. Emanuel, Emanuels, weet ik nog wel. Bel van Dijk. Ja, en ik, ik, ik weet nog later dat ik had. Uh, een culturele week op de Dalton in, in Den Haag, op de Aarons-Kelkweg. En toen hadden wij. Een, uh, de, ik had dan gekozen voor dans. En toen kregen we dans van een jongen die ook in her staan had. Oh, nou, ja. Ja, dat begrijp ik het ja. Goed, uh, dat boekje, uh, wat we erover moeten zeggen, dat, dat zeg je in het begin al, uh, in je inleiding van het boekje, vind ik wel heel leuk. Uh, het is geen lexicon, want het is niet volledig, hè? Nee, nee ik zeg dat, dat de, de titel niet deugt. Nee. Lexicon deugt niet, want het is helemaal niet volledig. <laughs> Uh, verdwenen is het ook niet. Tenminste, nee. er zijn een heleboel dingen. Daar ben ik natuurlijk ook op gewezen. Van, uh, dat, is heel, dat heb ik nog eens nog. Ja, maar goed, dat heb ik uh, proberen de mensen voor te zijn... door te zeggen dat het inderdaad ook niet klopt. En dat het ook geen dingen zijn... maar er komen hondjes en een hoop mensen in voor. Dus dat klopt ook al niet. Maar voor de, <lacht> voor de rest... Sluit het als een bus? Zal ik ja, nog. precies. En je, wat, ik ook, wat ook wel leuk is, is dat je mensen oproept van nou, uh, lees het boekje en mocht je nou iets, ja. iets, iets vinden wat, wat helemaal uh, ja, belachelijk is dat er niet in staat, meld het me. Ja, ik heb al een paar mensen gehad ontzettend leuk. Die zeggen, wat, nou, wat ik vergeten ben, maar ook fouten. Ja. En daar reageer ik dan weer op. Dat mocht hier niet fout zijn. Maar ja, dat, ja, zo. Ja. dat is erg leuk. Oké, okay, dus uh, lieve mensen, je moet het wel eerst lezen. Uh, <laughs> en ja. dan kan je uh, mailen naar verdwenendingen.com.nl. Uh, ja, .nl. Oh, .nl? Oh, ja. dat is tegenwoordig. Nou goed. Dus dat betekent dat, uh, dat er uh, nog een tweede versie komen. Ik zou het ooit. enig vinden. Ja. ja samen met die, uh, met die Jack. Tuurlijk. Jack was goed. erbij. Hé. Hey. Um, nou, ik heb dus wat dingen genoteerd. Ge, nou, er zijn zoveel. Het is echt heel erg leuk om te lezen. En het is ook heel erg leuk om er vragen over te bedenken... en daar een soort quiz mee te houden met je opa en je oma en je vader en je moeder. Dat mag ik jullie aanraden. Dat heb ik ook uh, rond kerst gedaan. Um, <kliek> um, ik noem maar eens iets. Een uh, Atari spelcomputer. Ja, dat, dat, nou, nou, dat is mijn zwakke punt, want... Ik ben nooit zo erg van de, van de techniek. Dus dat, daar heb ik wel hulp bij gehad. Maar uh, Atari, toen ik dat opzocht... toen heb ik wel weer gegoogeld, zoals je al uh, ja. hebt verraden. Toen heb ik bijvoorbeeld wel gevonden... dat een of andere Mexicaanse president de Atari werd genoemd... omdat die stemcomputers uh, allemaal uh, waren gemanipuleerd die hij gebruikt had. Dus dat vond ik dan wel weer Ach. een leuk weetje. Dus ik heb daar zelf ook nog wel... Ik kan het nu even snel niet vinden. Maar ik, ja. ik heb daar nog wel wat, uh, wat zelf ook door geleerd. Oké, okay, ik weet... Ik had uh, ooit zo'n ding uh, geleend... van een oude vriend uh, van, van mijn geliefde... voor mijn zoontje. En uh, wordt mijn huis wordt leeggeroofd. Echt alles wat enigszins van waarde is... is meegenomen... En uh, wonder boven wonder zijn de dieven gepakt. Want ze hadden een serie inbraken gedaan. En op een gegeven moment kreeg ik een uh, oproep van de politie om te komen kijken. Dan hadden ze twee enorme ruimtes. Dat politiebureau bij het Mirandabad. En daar waren al die, die gestolen spullen lagen daar. Enorm veel. Ja. Nou, alles wat van mij gestolen was mijn camera, mijn sieraden. En nou, niets kunnen vinden, maar wel die Atari. Ja, ja. En toen liep ik met mijn zoontje en zei kijk. Daar hebben we die Atari. En ze zei die, mam, laat maar liggen. <laughs> ja. We hebben ja. hem niet eens gekleed. Nee. Nou ja, nou, dat goed. kan ik me heel goed voorstellen. Ja, okay. Hé, hey, zullen we nog een, een vraag stellen? Ja, leuk. Ja. En uh, daar hoort een... Uh, uh, uh, uh, wacht even, want weet jij precies wat de vraag is? Wacht even. Uh, ja, dat ik geloof jij. dat ik het, ik het al weet. Precies, dat zou je eerst doen. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, wat zullen we eten? het goed. het goed. Ja, maar de vraag is niet zo simpel. Want dit herkennen ja, een heleboel mensen natuurlijk. Maar waar werd dit opgenomen in de, de laatste la, jaren? De laatste jaren waar werd het opgenomen? Ja. Dus nou, 0800-1121. Ja? Nee, Waar werd uh, uh, wekelijks uh, dit, uh, nou, het lekkere recept van de groenteman opgenomen? Oké. Okay. Nou, een boek te winnen, hè? Lexicon van verdwenen dingen. Wij gaan terug naar, uh, naar dat, uh, dat graf van jou. Hey, wat heerlijk. Ja. <tacht> Je kan niet wachten. Ja. <laughs> nou, we doen het nu vast, dus dan, hoeven we ja. te, dan kunnen we het lang, heel lang uitstellen... voor het echt gebeurt. Uh, de volgende plaat die jij wil horen bij, op jouw begrafenis. Nou, Die kan jij maar niet horen, maar die wij mogen horen. Dan... Ja, ja. Nou ja, dat, dat, dat is dan voor mijn moeder. Hè, omdat Mijn, mijn moeder die is in 2005 overleden. Die was van 1919. Dat was trouwens 8 januari jaar. Dus dat is, was gisteren. Ja. Maar goed, dat heeft ze niet meer meegemaakt. En daar heb ik tamelijk veel uh, gedichtjes ook over geschreven... omdat we uh, toch een beetje lastige verhoudingen hadden. En dat leidt dan tot gedichten. En hoe kwam dat? Mijn moeder is er eigenlijk de hele leven lang ziek geweest. En, uh, Wat had ze dan? Dat is nooit duidelijk geworden. Oh. Maar ze heeft heel lang uh, is het de bed niet uitgekomen. En ze had nogal wisselende klachten ook, maar... Dat, wij vonden dat dan erg En ergens... begonnen? Ja, nou, dat is. Toezé de Lys. Wij, wij vonden, hadden het er behoorlijk moeilijk mee. Want het was eigenlijk wel. Hoeveel kinderen waren sagraal. bij jou thuis? Twee. Ik heb één zus, ja. ja. We hebben er allebei nogal een slag van te uh, pakken gekregen. Dat kan je melden. Dat is een beetje een. Uh, ja, oh, niet niet zo leuk. Jouw leuke moeder, zo... maar niet zo nederig. Ja, het leuk. was een erg leuke moeder om te zien. Dat hebben we weer wel meegekregen. Vandaar ja. dat je niet zo knap bent. Ja, oké. Maar enfin, uh, ik heb er een paar gedichtjes over geschreven... en een van de laatste die heet Nogmaals M. En voordat ik dat voorlees, zal ik even zeggen... het gaat om de Imagine van, uh, van John Lennon. Dat hebben we op haar begrafenis gedraaid, omdat ze dat mooie nummer vond. Ja? Ja. Is ze is trouwens in, met, met haar hoofd helemaal bijgebleven tot het einde toe? Ik geloof dat ze de laatste weken... Maar daar was ik niet bij, want we zaten op Madagaskar. We zijn ook daar vandaan als een gek terug moeten vliegen. Dus maar ze was al in de 19 ja. Nee, ze was in 85. 85. Oh, 85. Ja. Maar ik hoorde van mijn zusje die er wel bij was. dat ze de laatste dagen wel heel raar uh, ging doen. Dan ging in en ging iedereen uitschelden en zo. Okay. Nou, dat was nou niet echt iets voor haar. Goed, een gedichtje. Goed, gedaan een gedichtje. En dan immers. Als oude dichters roep ik je nu aan en tegelijk mezelf. Oh konden wij maar iets worden wat wij niet zijn. Vrienden, desnoods moeder en zoon... in een hoorspel over list en bedrog. Alles beter dan deze ademtochtgeheugen... waarin wij rug aan rug voor altijd moeten staan. Kill 0800-1121. Voor wie denkt te weten waar de laatste jaren uh, uh, de groenteman werd opgenomen? Uh, en dat is niet de AVRO-studio, zoals uh, Nolly Smallenburg uh, doorbelde. Helaas, Nolly, dat is niet goed. Blijf zoeken of google je suf. Uh, wij gaan door. Aan tafel nog steeds Ko uh, van Geemert. Een schrijver op dit moment van het boek uh, Lexicon van Verdwenen Dingen... Uh, ik, toen ik jou ontmoette, dat was uh, weer, weer herontmoeten. Dat was bij de presentatie van het boek van uh, Frank Starik. Weet je wel? Ja, uh, zeker. Ja. was erg leuk. Uh, toen uh, uh, Peter Zegveld en... Hoe heet hij nou? Zijn collega. Nou goed, zij hadden die, die prachtige je ook niet geluids... Gaan, ik was erbij, maar ik weet niet meer hoe die jongen heeft. Nee, maar nou goed. Dat was heel leuk, op de Oosterbegraafplaats in, uh, in Amsterdam. Toen vertelde jij van dit boekje en uh, toen zei ik uh, gelijk van... er uh, staat elastieken erin. Ik weet het. <laughs> ik moest meteen de schuld bekennen. Maar ik kan me ook maar... Het is een spelletje, hè? Elastieke, de, de, de, ja. de, me, de meisjes toch alleen? Ja, maar? je had ja, zo'n elastiek daarom... wat je normaal in je, in, je, in je onderbroek doet en zo. Ja. En dan deed je dan om je benen, gingen twee meisjes ja, staan... en dan ja. deed je allemaal... Ja, ik, ik weet het. Ik zat de volgende ja. keer... Te... Bijzetten. Ja, dat is, maar ik deed het zelf niet. Maar dat maakt helemaal nee, niet uit hoor. Maar ik, nee. weet het, uh, ik weet het wel weer. Maar het staat er niet in. Nee, je hebt uh, uh, een aantal dingen ook overgeslagen. Waar je niet zo uh, heel erg veel mee hebt. Dat is het Koningshuis, uh, daaromheen. Politiek heb je ook een beetje links laten liggen. Ja, een beetje. Wel Johnson Molenaar heb ik dan wel. Ja, precies. En, en, en, en die, die, die met het huwelijk van uh, Klaus en Beatrice heb ik ja. wel iets over gezegd. En uh, sport, gelukkig. Jij bent wel een sportman. Jij ja, ik niet zo heel veel. Nee. Toch? Nee, Vond je nee, er veel nee, nee, nee helemaal nee. niet. Geen last van ah, okay. uh, we hebben Oké. We hebben iemand te, uh, uh, aan de telefoon die het wel het goede antwoord Ach, heeft. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik knap. Ja, zet je koptelefoon ja. op. Hé, hey, nou hebben we. Daar we heb ik er één. Ja. Uh, Ruud, goedendacht. goedendag Zeg, uh, jij weet het antwoord? Uh, ik denk het wel, ja. Nou, vertel. Uh, in de huis... Uh, nee, in de slaapkamer van de familie De Wolf. Ja. Nou, geweldig, ja. Daar was de akoestiek heel goed. <laughs> Hoe weet je dat? Heb je het boekje gelezen of heb je heel goed gegoogeld? Ik heb heel goed gegoogeld. <laughs> Net als ik. <in. laughs> ja, maar het is helemaal goed. Oh, Oké, okay Ruud. Dan blijf, blijf aan de lijn. Dan noteert uh, uh, Francis je, je adres en dan uh, stuur ze een boekje naar je op. Ja? Nou, prima. Heel oh, leuk. Oké. Okay. Fijne nacht nog. Dank je wel. Doeg. Um, uh, ik, ik, heb, ik heb hier een aantal dingen genoteerd. Wat, wat was voor jou een hele leuke om te vinden? van verdwenen dingen? Um, nou, het leukste was dat, er, dat ik zoveel dingen... ja, dat klinkt een beetje, beetje arrogant misschien... maar dat ik nog zoveel dingen wist. En, en vraag me niet welke drie televisieprogramma's er nu te zien. Nou ja, dat weet ik misschien net, maar dan houdt het op. Maar ik wist wel twintig programma's, radio- en televisieprogramma's... uit de vijftig en zestig jaren. Dus het viel me op dat, het, dat ik op een of andere manier ja, dat toch... Heftiger heb beleefd dan de tegenwoordige tijd. Lijkt het wel. Ik weet niet, er is misschien een andere verklaring voor. Dus dat was het meest opmerkelijke. Ja, verder. Dus het leukste was eigenlijk de herkenning. Nou. Maar weet je nog het eerste milieuprogramma op televisie? Het echte. Uh, nou, of en of volgens mij mee... was dat weer of geen weer. Op nee, de radio, op de televisie. Nee, maar dat is dan weer later, denk ik. Want puur natuur, dat zegt bijvoorbeeld weer niks. Dan zat ik in. Ach, schat. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, dat zijn. is niet verdwenen. Nee, maar bijvoorbeeld, wat ik wel mis, is bijvoorbeeld zo'n programma als Je Ziet Maar. Weet je, dat was een Je Ziet, jongelui, je Ziet Maar. Dat was een uitspraak van uh, Den Haal. Ja. En dat was een programma van de varen. Hanneke Kappen presenteerde dat. Zegt ja maar zeg dat, jou niks, ja, daar ben je wel nee, in net. Maar ik denk dat die is uit de jaren tachtig waarschijnlijk. Ja? Ja, maar dat vind ik dan weer net iets te laat over het algemeen. Ja, ja. ja, toen was ik al... Uh, nee, dus dit is echt een boekje voor vijftig plus. Toen was al 35 of zo. Dat, ja. en ik, en ja, dat, dan, het gaat het toch niet. meer om jeugd. Maar goed, okay, dat, dat je had ik misschien maar. ook erin moeten zetten. Het is ook, ook soms heel willekeurig, omdat ik het gewoon... dat jij wel, het leuk vond. Ja, daar komt het ook wel een beetje op neer. Maar goed, ik heb het wel gemeen met heel veel mensen van mijn leeftijd, dat ja. heb ik gemerkt. Weet je hoe ik vroeger genoemd werd? Adeline? Loda. Oh, Lodaline. natuurlijk. Lodaline, ja. Hoe heet ze ook weer? Lodaline, die Lodaline. Want Adaline niet zo gangbare naam. Dus ik werd heel vaak Lodaline genoemd. Ik werd genoemd. Coco de Vliegende Knorrenpot genoemd, maar dat is misschien weer voor jouw tijd. <laughs> dat is voor mijn tijd. Ja, dat was een wat was dat? Ja, dat was een televisieprogramma. Dat was een, ja, wat was het? Een, een varkentje. Alright. Vond Ik vond ook niet zo leuk. Nee, maar niet nee. zo leuk. Hey, en, en hadden jullie vroeg televisie? Ja, je? we hadden heel vroeg televisie, want... Ik vond een aantal van die kinderprogramma's leuk en ik ging altijd naar de buren kijken. Maar soms mocht ik om een of andere reden niet binnen, omdat ik, uh, dat ze geen tijd hadden of dan dat ik dat er raar uitzag of ik weet het niet precies. En toen werd we, mijn vader werd daar een beetje boos om. En die zei toen: Nou, ach, dan moeten we snel nu een televisie. Dus we hadden er, ik weet niet meer wanneer, maar we hadden er veel uh, midden jaren 50. We ja. of vijf. Oh nee, wij, wij hadden dus heel laat televisie en ik weet nog dat ik dan bij de buren ging kijken en toen was net het rem eigenlijk. Ja. ja, ja. En rem stond ontrenen. voor R. Ja, reclame ja, rapid eye movement. Uh, ja. Ja, het staat erin, maar ja. ik ben even... Ja, <laughs> Never mind. We zoeken het op, dat is trouwens ook een... Uh, nou, ik kom. weet nog, ja, we zoeken het op. Maar, uh, uh, nee, ja. het Rameiland. Ja, en, en, uh, en, en weet je wat daarop was toen? De onzichtbare man. En ik, het, het, ja, zeker. En ik geweldig. was dus klein en ik uh, ging dan bij de, nou, verderop in de straat kijken. Maar dat vond ik heel erg, want oh. ik zat in mijn kamertje s'nachts... te kijken of ik een sigaretje zag zweven. Ja, ja, ja. Want die onzichtbare man kon je niet meer zien. Alleen dat nee. sigaretje is... Begrijp je? Ja, tuurlijk. Oh, ja, dat dus ja, Dan ik kun je toch zien dat je een stukje jonger dan ik. Ja. Nou, zeg zes jaar. Nou ja, dat nou, scheelt okay. toch wel. All nou, right. Maar ik weet het wel. Oké. In vissel nog Eén ding waar wat absoluut niet in dat boekje mag staan... dat is uh, uh, de, de kindermop Pudding en Gisteren. Die vertel ik nog steeds. Dat is... Uh, ja nou dat, dat verbaast me Verbaast verbaas je dan ja. oh mijn kinderen en dan moest ik dan uh, uh, vooral over wat er allemaal en ik, ik had dus twee versies hè, dus ook, niet alleen pis maar ook poepen uh, ja, ja. en diarree en ja. overgeven ja. nou daar kwamen ja, ja. ze niet meer bij dat wreekt is... zich ook dat ik geen kinderen heb dus ik weet ook ja. die spelletjes ja, weet ja, ik soms ja. ook niet meer ja, ja, of dat ja. daar nog wel of niet bestaat ja, ja precies oké okay. nou goed um, rodeo dat vond ik ook wel een hele leuke om weer terug te zien ja ja, ja, ja, dat T paard dat ging hillen als je dat niet. Je had ja, uh, dus een, een, een televisiestudio. Ik, ik vertel het nu even voor de kleintjes. Vincent, uh, Francis, kun je dat herinneren? Rodeo? Nee, hè? toen bestonden jullie nee, nog niet. Dat nee, het, kunnen ze we, we niet weten. weten. Nee, goed. Het was dus een televisieprogramma, met een soort uh, uh, Voice of Holland. Uh, uh, ja. De Voice of Holland, ja. maar dan niet met stoelen die draaiden. Maar, maar de, de, de trainers artiest artiest... zelf. <laughs> die kon je wegdraaien. Maar in mijn ja. herinnering, jij zegt dat het met een knop is, maar. Ik kan me heel erg herinneren... maar was dat dan een ander programma... dat je aan een soort wc-trekker trok. En dan gingen ze draaien. Ja, Noma, zeg je dat, ja dat zou ja. een goede vraag zijn. Maar nee, dat zou een goede vraag ja, zijn? Nee, nou, ik kan je kan gelijk hebben. Nee. Dat weet ik niet meer. Oh, en REM, dat betekent... reclame exploitatiemaatschappij. He? En het, het was het van Verolmen. reclame-exploitatie-maatschappij, gelijk. Ja. Voor van Verolmen. En Svolsman. Ja. Nou, niet te geloven. Ja. Goed. Nog zoiets wat verdwenen is, wat je je dan pas realiseert. Een perronkaartje. Ja, ja. Dat ja. weet ik nog wel. Dat, dat, dat ging mijn broer mocht dan al met de trein naar mijn opa en oma. En dan mocht ik niet mee naar de trein. Want dan moest mijn vader zo'n kaartje kopen. Ja, ja. ja. Gek, ja, hè? ja, ja. Nou, ehm... Um, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel een... Uh, dat had ik graag willen vinden. Uh, Raad een lied. Het uh, ja. zou trouwens ja. ook nog een leuke vraag zijn. Hoe dat hondje heette van... Uh, Willy Walde en zijn vrouw Azen. Ik heb er trouwens nog wel eens naar geluisterd. Volgens. Nou, het was mijn lievelingsprogramma. Ja, ja. Louis Duché zong zonder het begint, jongen, je Raad het niet of niet? En het was echt. jij het zingen, een... Ja, raad een lied, raad een lied. Ook al raad het liedje niet, is dat geen reden voor verdriet. Niet of wel, het is maar spel. Als u in de stelling bent, is het beste dat u kaartjes zet... naar de Tros Radio. Nee, nou ja, ik kan niet zingen, maar Louis Duché ook niet. Dus dat geldt inderdaad. <lacht> Maar het was een geweldig programma. Die mensen die deden zo ontzettend lullig. Tegen elkaar, tegen de luisteraars en tegen het hondje. Dat is echt, het was niet te geloven. <laughs> ik heb genoten. Ja. ja, ik had, ik later, nou goed, ik ga we allemaal... Oh, wat ik ook leuk vond, dat was ik vergeten. Die Rolly Kit. ja. Dat, dat, is... dat ding wat je kon oprollen, ja. Ja, dat het een uitvinding was van uh, Giet Jaspers. Ja. We maken ja. bij de VPO ja. jarenlang. Zeker, zeker. En nog iemand... Uh, ja. En dat hij daar uh, ontzettend veel ook. samen met hem. Ja, hij was miljonair is hij erdoor geworden. En hij heeft dat ook weer heel snel uitgegeven. Ik weet niet precies waar aan. Het zou aan zijn toenmalige vriendin geweest kunnen zijn. <laughs> die ik nog, he, vaak nog wel lang zag lopen. daarna oh. ja, Na zijn dood. Maar ja, buitengewoon uh, inventieve man was dat. Ja. Maar Ach, ik, het bestaat geloof ik niet meer. Maar het is een, in mijn ogen verdwenen. We gaan, uh, we gaan weer naar jouw begrafenis. Het wordt een hele feestelijke begrafenis. Uh, al wel, het is. Nou ja, ik weet dat een heleboel mensen. Satie, want daar gaat het om. Dat zeker op de manier waarop Rijn met de Leeuw het speelt. dat ze dat wel een beetje aanstellerig vinden. Het schijnt veel te langzaam gespeeld te worden door de, de Leeuw. Ehm. Um... Die jonge Wim Brands die heeft een keer een hele verandering gehouden. Dat het allemaal dat hij heel slecht is. op de manier waarop hij het speelt. En dat het eigenlijk maar een modieus vervelend stukje muziek is. Nou ja, die, ik, ik vond het. Het was op een gegeven moment. in, in de, Het zal het zijn geweest, 70 jaar. Of ja, zo, 70 jaar. Was nogal. het ongelooflijk populair. Ik weet het, ja. ja Waanzinnig. En ik ja. Had, daarom had ik een grotschuwelijke hekel aan. Ik wilde, ik wilde dat het niet eens horen. En uh, ik heb het je gewoon wel eens eerder verteld. Ik, toen, op een gegeven moment ging ik naar een café. En dat deed ik meer. Eike in Linde was met een snapcafé. En daar kwam ik mee met een mevrouw in gesprek. En die vroeg of ik daar sluitingstijd met haar mee ging. Dat heb ik gedaan. En we kwamen daar uh, bij, uh, bij haar thuis. En die ging, uh, tot mijn niet gelukkig verbazing, achter de piano zitten. En ging iets voor mij spelen. Wat ik ontzettend mooi vond. En dat, uh, nou, dat is satie. Dus ik ben de volgende ochtend meteen... De plaat van Sati kopen. En toen heb ik dat gedichtje geschreven. En ik, ik vind dat Sati heel goed op mijn begrafenis past. Het gedichtje gaat zo. Het kon niet zijn, te velen waren voor geweest. Tot aan het uur waarop men alle deuren sluit. Jij nam mij mee en speelde aarzelend de oplossing voor mij bestemd. Langzaam komt dit raadsel nu de muren uit. De stilte heeft voor goed geluid. Volgens mij kan je beter uh, de cd gaan kopen. Dat klinkt echt beter dan uh, wat ik hier laat horen. Maar ja, is... ik kan me ook voorstellen dat daar niks aan vinden. Ik ken ook heel veel mensen die de, denken... Van, ja, wat vind je daar nou aan? Een soort poes die over de toetsen lopen. Oh, ik, vind ah, ja, ik, vind <hums> ik vind het heerlijk. Ik vind het heel mooi en heel rustgevend. Een mooie keus. Um, ik heb, we hebben nog een, uh, een prijsvraag. We hebben nog één boekje te vergeven. Dus ik ga weer iets laten horen, want dit is radio... En uh, dan krijgt u daarna de vraag. In het volgende programma zijn de huisvrouwen van Nederland weer baas in Nederland. Een programma voor u, samengesteld door u. Vandaag onder de titel Moederswil in Smed. Ja, stop maar, stop maar. Want we laten haar stem niet horen, maar wie presenteerde dit programma? Wel ja, goed. 0800-1121, als je denkt te weten. Volgende keer moet er een uh, cd bij, eigenlijk, hè, met dat boekje. Als een, uh, ja, dat is eigenlijk wel leuk, met dat soort fragmenten. Ja, want je kan een heel hoop uh, vinden op... Uh, dit vond ik ook op een uh, fantastische site iemand. Beeld en geluid. Beeld en ja, be ja, nee, uh, gewoon iemand die, die, dat, die een hobby uh, heeft. Oh, ja? Er zijn wel heel veel radiodeveppers. Ja, leuk. Ja. <laughs> Luister je wel eens naar het programma? Ik luisterde heel veel naar het programma. En ik zat nu ook te ik was namelijk veel ziek. Dat had ik misschien ook van mijn moeder, alleen bij mij is het overgegaan. Dus ik lag heel veel in bed. Dus dat, ik, ik heb al die, heel veel van die programma's heel vaak gehoord. De Groente, man. En dan uh, rechtdoor naar school en kantoor. En de waterstanden en de beursberichten. Dus het kan heel goed zijn dat, dat, ook, dat ik daar ook nog zo veel ja. Nou herinner. Ja. En ben je nu nog een radioluisterer? Ja, zeker. Ja, ja. Maar ik moet, moet bekennen dat meestal uh, Radio 4 uh, oh, ja. Ja, klassieke... me nee, ik heb ik gezegd. Ja, daar zie ik hem eigenlijk voor. Om nog eens wat uh, uh, uh, eruit te pikken. De Verkade-albums van uh, Jacques B. Thijssen, had je er een? Uh, nee, ik had wel zo'n artesboek. Dat was, was, dat, ja, was dat ook natuurlijk van Verkade. Maar ja, dat, dat weet ik niet zo goed meer. Nee. Nou goed, ik, ik heb laatst laten horen, want dat is on, onlangs ook weer uitgebracht bij Ruben Rubenstein. Uh, Rick Saal maakte een radioprogramma met Jan Wolkers op Tessel, En dan gingen ze die wandelingen van uh, Jacques P. Thijssen nalopen. Oh, dat ja, is, dat echt, is fantastisch. echt fantastisch. Dat is echt de moeite waard. Dat moet je, moet ja. je zien te, te pakken te krijgen. Ja, Gie je allerlei opdrachten van je. Hè? Of wat ik ook miste, uh, uh, wij hadden thuis het rode boekje van Henri Faas. Weet je nog Nooit wie dat van, was? Ja, nou, de, de, ja, de wandelganger. Zo, de, hij schreef Columns. Journalist, een ja, journalist in, in, in Volkskrant. 1968 kwam ja, het boek. Dat was toch de katholiek voor ons destijds. In, in 68 nog? Jazeker. Ja. Ja, maar, ja, maar, ja. enfin, maar ik wist niet dat hij ook een groot boekje gemaakt had. Ja, het rode boekje. En dan en het ging dan over. Ja, ik weet dat omdat. Het waren allemaal leuke dingetjes over de, de Nederlandse politiek. En, omdat, ja. en iets van mijn broer erin ge ge geciteerd werd. Oh, ik had een ja. gevraagd van mijn vader als van. Ja. Wat doet je vader? En dan had hij gezegd, uh, de krant lezen en Chinees eten. <grijp> Goeie goede samenvatting van je leven. <grijp> <grijp> Oké. Okay. Uh, uh, die, die stukjes die je schrijft... Uh, je hebt, uh, misschien kan je het voorlezen... Uh, om, om onder militaire dienstplicht uit te komen. Zoek dat eens even op. Want ik wil graag ja. weten of dat apogrief is... of dat je dat zelf bedacht hebt. Want ik moest nee, erg nou, ik, heb het, ik heb het van iemand gehoord... Ik moet je zeggen, ik ben ook niet in militair dienst geweest. Maar dat... oh, zo, had je ook S5? Nee. Door misverstand bleek ik onmisbaar voor het Afslaafse onderwijs te zijn. <lacht> nou ja, bl blijkbaar hadden ze... Ik, ik had op de kweekschool gezeten. Ja. Blijkbaar hadden ze onderwijs te weinig. Dus ze zei, als je nou vijf jaar ergens het uithoudt op zo'n school... dan hoef je, dan hoef je niet... niet in dienst. Nou, dat liet ik me geen twee keer zeggen. Dus dat... Uh... Maar ik weet, ach, er gingen allerlei verhalen. Maar inderdaad, als S5... S5, dat stond voor? Uh, stabiliteit. Uh, dat je daar een onvoldoende voor, uh, voor kreeg. Nou, lees even dat stukje... Ja, lees dat stukje even voor. Ja, het uh, deden allerlei tips de ronde... om je, om je de, te laten afkeuren. Smeer de bilnaat in met pindakaas... en neem regelmatig een likje. Of breng je teddybeer en je moeder of nog beter een schaap mee naar de keuring. Nou ja, maar ik weet wel, dat schrijf ik ook... toch kleefde aan de afkeuring op S5 en risico. Het verhaal ging namelijk dat je met S5 een glansrijke carrière... in de ambtelijke wereld of baan als docent... of zelfs als postbesteller kon vergeten. <lacht> en echt, nu had ik al, ge, geen ambitie in nee. die richting... maar ik, ik heb het ja. toch nog niet zo ver laten komen. Maar okay. dat hoefde dus niet. Goed, uh, we hebben een beller, Ed uh, uh, Nijmegen... Hallo Adeline. Oh Ed, oh, jij bent dit, wat leuk. Nou ja. jij weet het natuurlijk hè. Ja, ik had het doorgegeven aan je meneer die de telefoon nam. Ik dacht Mia smelt. Ja, dat is helemaal goed. Maar, ja. en, en dat voor een man. Kijk, ik ook zonder Google hè? wat denk je daarvan? Zonder Google, ja nee precies. Hey, en hoe wist jij dat? Was jij ik, een fan? ik kan me dat gewoon herinneren van vroeger als we de radio aan hadden. Ik was een radiomens. Ja. ja. Luisterde je ook Mia naar Ida smelt. de, de Leeuw van Rees? Luisterde je daar ook naar? Ja, of oh van? nee. Nee? Met naald en draad? Of zover ging het niet. Nee, nee uh. ik vind het... Uh, is dat je luister was als, als kind. Ja, dat heb ik ook nog gehoord. Dat weet ik nog, ja. Ken je dat ook nog? Ja, ja, dat ken ik nog. Oh. Nou, goed. Nou, Hé, hey, Ed is blij van de lijnen. Uh, dan noteer je adres... en sturen we zo'n uh, boekje naar je dat op, je op ja? Dat vind leuk voor mijn vrouw en voor mijn zoon. Dank je wel. Oké, okay. dag Ed. Dag. Um, die begrafenis is bijna over. Ja, de, de kist mensen zijn dat schatje daar door. een drankje. <laughs> ja, dat nog we even doorzetten. Ja, precies. Ja, nou ja, ik, ik, ik heb, uh, daar had ik het meest moeite mee. Want dat heb ik echt een paar dagen geleden bedacht. Dat was. Uh, uh, want dat is ook zo'n beetje pretentieus om iets van zen-meditatiemuziek te laten horen. Maar ik vind het toch wel echt mooie, rustgevende muziek. En dat, dat, dat gun ik mijn. Uh de bezoekers aan mij. En begraven, maar heb je, heb je iets dat. met zen? Heb je iets met nou, boeddhisme? Eigenlijk niet. Nou, nee. Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Japan heb je wel iets uh, Ja, dat is wel minder Vliegsland. Ja. ja, precies. En ik dacht, dat, dat kwam nu net eigenlijk bij me op... van ja, daar moet ik ook, uh, ook dan een gedichtje bij vinden. Dus ik heb uit dat meegenomen bundeltje van me... heb ik, als je het goed vindt, ook nog wel een gedichtje... wat een, een beetje die kant op gaat. Het is dus een van mijn eerste gedichtjes die ik ooit gemaakt heb, in 1975 denk ik of zo. En dat, dat uh, is gepubliceerd in een blad, van, een gedicht heet dat, van Remco Kampert. En ik geloof dat ik nooit zo trots ben geweest als, ik, als toen, toen hij ik, toen ik dat wilde publiceren. Geweldig vond ik dat. Het heet Verhuizing. De weg terug, donker. Een zware rugzak maakt het lopen moeilijk. Alle boeken weggegeven. Wit spikkelig behang. Lege kasten, afgezaagde poten, niet roken en geen drank. Als een verdwaalde lotus zittend moet ik wachten op jouw komst.